Have yeah, my day.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 You know I'm yours, but just that again, I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Body and soul.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 Ja, goedemorgen Zandvoort, uh, welkom bij ZFM Jazz uh, op dit uh, ijskoude Gasthuisplein. Luistert u naar uh, Spoor en aan de knoppen zit uh, vandaag uh, David Habiech. Uh, uh, we gaan er een leuke morgen van maken met allemaal leuke muziek. En uh, ik ben niet met lege handen gekomen, want ik heb mijn saxofoon meegenomen. Dus in de tweede uur ga ik nog even een beetje live hier spelen. U hoorde net uh, de opening, dat fantastische song uh, Body and Soul, gezongen door Tony Bennett en eigenlijk de, de Billy Holiday van de 21ste eeuw, uh, Amy Winehouse. Uh, ik was ontzettend blij dat ik zo helder was op oudejaarsavond om uh, die prachtige uitzending van uh, Omroep Max uh, op te nemen uh, met... Uh, met de, de prachtige gasten van Tony Bennett... die allemaal langskwamen. En één daarvan was natuurlijk een hele bijzondere... en dat was, daar gaan we een beetje aandacht aan besteden nu... en dat was Willie Nelson. Willie Nelson is eigenlijk oorspronkelijk een country-western zanger. Hij is inmiddels 79 jaar. Hij heeft een, een, een beetje... i, wat rauwe stem... En, ...heeft eigenlijk ook het American Songboek helemaal doorgezongen. Hij is ontzettend bekend in Amerika en geliefd. En hij zong dus een, een duet uh, met Tony Bennett en dat hebben we helaas niet. Maar wat we wel hebben, dat is ook een unieke gebeuren. Hij heeft namelijk in 2008 en in 2010 heeft hij cd's gemaakt met... Winter Marsalis. En met Winter Marsalis is uh, uh, de jazz -trompetist, maar ook een klassiek-trompetist... de directeur van het Lincoln Center in New York City. Uh, op Broadway, vlakbij het Central Park... is daar een conservatorium waar hij directeur van is. Winter Marsalis speelde in de jaren tachtig... onder andere bij Art Blakey. Nou heeft Winter Marsalis en Willie Nelson hebben toen in 2010 een CD gemaakt... waar wij van een paar nummers laten horen. En dat was een tribute aan niet minder dan Ray Charles. Nou, uh, Nora Jones die, uh, die schrijft ook nog even aan. En ik, uh, we gaan nu achter elkaar draaien, drie nummers. Want ja, er wordt al te veel gepraat nu, denk ik. Want u ziet er ziet op muziek te wachten. En het eerste wordt gezongen... Uh, het gaat allemaal met het orkest van Winter Salis... En het eerste nummer is Making Whoopi Dat wordt door Nora Jones gezongen. Het tweede nummer wordt door Willie Nelson gezongen. Change My Heart. En de derde zingen ze samen. Nora Jones en Willie Nelson. En dat heet, en natuurlijk ook van Ray Charles, Here We Go Again. Wat is Baby You don't love me no more Every time I call you on the phone Somebody tells me that you're not a lost soul Unchained my heart and set me free Well, I'm under your spell Like a man in a trance But I know darn well That I don't stand a chance So unchained my heart Let me go away. I chain my heart. You worry me night and day. Walking through a life of misery. When you don't care a bag of beans for me. So I chain my heart. Baby, set me Be her food. Genoten heeft als ik. Mindem uh, Bazalis. Uh, Nora Jones. en, en Willy Nelson. Uh, een fantastische CD. Uh, ja, uh, iets heel anders weer. Uh, e een, e een verzoeknummer. Ik kreeg uh, een verzoekje. van een luisteraar uit, uh, uit Bentveld. Een John, John Matthijssen. En die vroeg om een. Uh, of ik nog iets wilde draaien van Louis Prima. En nou, dat vind ik een uh, uitstekend idee. En, uh, maar ik, ik, ik, een beetje een nummer gaan we draaien dat eigenlijk, uh, ja het is natuurlijk wel bekend, een jaren 50 stuk. Uh, en dat is een, uh, een Italiaans liedje en het heet Come Back to Sorrento met een prachtige solo van de saxofonist van Louis Prima. John, ik hoop dat je geluisterd hebt. Uh, we hebben in Zandvoort natuurlijk uh, heel veel muziek, zo nu en dan. En uh, het uh, open podium van het uh, Zandvoortse museum gaat zaterdag weer van start. En dat gebeurt dan met, uh, met drie uh, Zandvoorters, uh, waarvan uh, ik er één ben. En Louis Schuurman, de prachtige violist uh, Papa Luigi speelt mee en de zangeres in Zandvoort die steeds bekender wordt uh, hier in de buurt, dat is uh, Cathy Rodez. Uh, wij gaan met z'n drieën daar een concert verzorgen van ongeveer uh, twee uur en dat is aanstaande zaterdagmiddag en het begint allemaal om drie uur en het is een entree van vijf euro slechts. Uh, dit wordt een, een, denk ik, een heel leuk optreden. En om daar wat van in de stemming te raken, ga ik zelf zo direct uh, na elf uh, uh, wat saxofoon spelen. Maar u, krijgt, uh, u maakt nu kennis over de radio met uh, de zangeres. En dat is uh, Cathy Rodes. En die uh, hoort u met een eigen compositie. En dat heet uh, Like a Flower. Dat was uh, Cathy Rodes, uh, u hoort het, uh, u hoorde het, uh, u kunt uh, haar beluisteren samen met Spoer en papa Luigi op het museumpodium aanstaande zaterdag 26 februari, avond 3 uur. Nou, we hebben een, uh, een ander cd'tje op uh, de tafel liggen en... Dan gaan we even naar Brazilië. Maar wel met een Haarlemse zangeres. En dat is natuurlijk José Koning. En die gaat dan twee nummers achter elkaar zingen voor ons. En dat is A Felicidade. En Sodaanze Samba. En dat zijn twee composities van Tom Gobim. I'm Sol danço samba, sol danço samba Vai, vai, vai, vai, vai Sol dança samba, soldanso samba Sol danço samba, soldanso samba vai. So so vai, vai, vai, vai, vai Sol samba, sol dança samba Já descei o twist até demais Mas não sei Tcha, tcha, tcha Zou so samba, zou so danst samba Vai, vai, vai, vai, vai Zou so samba, zou so danst samba Vai Ja, dat was José uit de Spaanse stad. We gaan door met weer heel wat anders. Een, een prachtige ballet gespeeld door niet minder dan John Coltrane. groot voorbeeld saxofonist van eigenlijk iedere saxofonist in de, in, de, in de wereld. Een opname uit 1962... Met mccoy Tyler op piano... Jimmy Garrison, Bas... en Elvin Jones op de drums. En het, heet, het nummer heet I Wish On You. En daarna hoort u gelijk... Uh, daarachteraan... Een, ook weer een echte oude klassieker... van Miles Davis. En... Uh, ja ik kan het niet laten om dat te draaien... omdat ik uh, ook een fan ben van natuurlijk van Cannibal Adelie. En dan hoort u... na Coltrane hoort u gelijk... Miles Davis... en... Cannibal Eddie met Autumn Leaves en uh, dan na het nieuws gaan we door met uh, met uh, ja dan ga ik even wat saxofoon spelen.